Leijn van Beek met het NOS Journaal. Meer dan 700.000 huishoudens in de Verenigde Staten zitten zonder stroom... als gevolg van de sneeuwstorm die over een groot deel van het land trekt. In New York zijn zeker drie mensen om het leven gekomen. Voor bijna 200 miljoen Amerikanen zijn waarschuwingen afgegeven. In 23 staten geldt de noodtoestand. Volgens CNN viel de meeste sneeuw in de Rocky Mountains in Colorado 58 centimeter... In een groot gedeelte van de Verenigde Staten liggen de temperaturen onder nul. Op sommige plaatsen daalt het kwik zelfs tot min 30. Bij rellen die gisteravond uitbraken na een voetbalwedstrijd in het Duitse Maagdenburg zijn meer dan 60 agenten gewond geraakt. Het ging mis bij de wedstrijd magdenburg dynamo Dresden in de tweede divisie. Tijdens de rust werd de politie buiten het stadion bekogeld met vuurwerk, stenen en een putdeksel. In de tweede helft probeerden fans van Magdenburg supporters van Dresden aan te vallen in het uitvak omdat er sprake was van een risicowedstrijd waren er een paar honderd politiemensen bij. De noordelijke helft van het land heeft last van smog. Volgens het RIVM zit er veel fijnstof in de lucht. En hebben vooral mensen met astma, bronchitis en hart- en vaatziekten daar last van. Door de oostenwind is er veel fijnstof uit Europa naar Nederland gekomen. Bij een politieinval in Rotterdam heeft een man geprobeerd een politiehond te wurgen. De politie kwam af op een melding van geluidsoverlast. Bij zijn aanhouding verzette de man zich en hij was agressief naar agenten. Toen de politiehond werd ingezet probeerde de man de hond te wurgen. De hond heeft het overleefd, maakt het goed, laat de politie weten en de man is opgepakt. In de eredivisie heeft Fortuna Sittard uit met 2-1 gewonnen van FC Groningen. De Limburgers stijgen daardoor naar de negende plek. Groningen zakt naar plaats 6. Eerder vanmiddag won AZ uit bij Telstar met 1-0. Het weer vanavond blijft het droog en vannacht daalt de temperatuur naar min 1 tot min 3. Morgen overdag begint bewolkt. Aan de oostgrens is er kans op sneeuw. Daarom geldt morgen in het Noordoosten code geel vanwege kans op gladheid. De temperaturen liggen tussen de 1 en 3 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.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 Een samenwerking met ZFM en Haarlem 105. Nou, we gaan uh, beginnen met Frank Astien, zoals gezegd. Die zit al tegenover ons. Frank, uh, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Hartstikke leuk dat je er bent. En uh, ja, de Walrus Club. Brrr. Brr. Brr. Ja, ik... De Walrus Club is een ja. club die, uh, zeg maar, is, eeuwen, is hè? Een Russische uh, traditie eigenlijk. Ja, Russie, uit, Het komt oorspronkelijk uit het Oost-Slavische deel van de wereld. Dus ja? het russisch talige deel van de wereld. Dus het is inderdaad Rusland, maar ook Oek Oek Oekraïne en Wit-Rusland bijvoorbeeld. Oké. Okay. En dat, dat, dat, wat houdt het precies in? Uh, het is een uh, koude, harde training, zoals wij dat dan noemen. Ja? Uh, met uh, als doel het opbouwen van vitaliteit en reserves. Dus het is niet een, een training van uh, we gaan het ijskoude water in... en kijken hoe zolang we het mogelijk uh, volhouden. Maar het is echt gebaseerd op uh, eeuwenoude tradities... Uh, waarin ook onderzoeken naar zijn gedaan in dat deel van de wereld. Uh, wat de helende kracht kan zijn van koude harding... Uh, mits je het uh, op een juiste en gedoseerde manier doet. Mm. Maar Goh? in het jaar 1906 deden ze dat al? Was dat niet uit nood van... Alles is bevroren. We hebben nog een klein beetje water. Daar gaan we ons gewoon in wassen. En nou, of... uh, ja, goed, goed je vraagt. Het gaat eigenlijk nog veel verder terug. Want het, uh, de, wat jij terecht zegt. De oorsprong komt eigenlijk vanuit uh, nood. Hè. Want uh, vroeger had je gewoon alleen maar... Zeker in de Siberische gedeeltes ja. van de wereld... Uh, alleen maar koud water. Dus <laughs> men moest zich wel in koud water. Heel, heel koud water. Kouder maar ze, dan koud. Maar ze hebben in de 17e uh, uh, eeuw al uh, door ontdekkingsreizigers die in dat deel van de wereld kwamen... zagen al dat uh, zeg maar, aan die uh, oevers van, van, de, uh, van het water... of het nou een meer of een rivier was... stonden de banja's. Je hebt een, mm -hmm. een erge banja-cultuur in dat deel van de wereld. Het is uh, binnen opwarmen... en dan vervolgens een koude bad te nemen. Ze zagen dat die mensen het eigenlijk heel goed uitzagen. Het is een beetje sauna-achtig. Ja, ja, de banja is een, een, een sauna-vorm zeg maar, in dat deel van de wereld. Dus uh, sauna houdt eigenlijk... je warm je erg enorm op. En daar is onze training ook op gebaseerd. contracttraining. Mm -hmm. Dus je warmt jezelf eerst heel, heel erg op. En dan doe je het, zoals wij dat noemen, het koude prikkelmoment. Moet je eerst heel warm zijn? Of kan je ook gewoon normaal temperatuur hebben en dan in de koude? Of is dat juist niet goed? Nou, ik ga niet zeggen wat goed of fout is. Maar vanuit voor, onze methodiek is, uh, is het uh, de bedoeling... dat je eerst jezelf heel goed opwarmt. He, dus eigenlijk, je creëert een soort intern stoofpotje, zoals we dat noemen. Dat kan, dat kan passief... Hè, door in een badje of in een sauna te gaan zitten. Maar de actieve vorm is gewoon... een uh, goede warming-up. Zoals ik die geef... hier op het strand ook. Hè. Dat is echt gewoon 30 minuten. Minimaal doen we aan warming-up. Uh, en dan doe je dat koude prikkelmoment. En wat ook heel belangrijk is... na afloop doe je ook weer een warming-up. Dus het is niet alleen aan de voorkant... maar ook aan de achterkant. Ja. Hè, om je lichaam, je interne warmte weer goed op temperatuur te krijgen. En dat is deze methodiek. Vanuit de Walrus Club is inderdaad gebaseerd op contrastharding. En dat is wat al een eeuwenoud principe is uit dat deel van de wereld... en waarvan door onderzoeken aan universiteiten... Eh, daar in de 18e, 19e eeuw al eh, die ze zijn gestart is eh, bewezen... Uh, dat dat gewoon heel goed voor je is. Is, dat, is, is dit jou, jouw dagelijkse uh, baan, zeg maar? Uh, nee, dus is niet mijn dagelijkse baan, want uh, de winter in Nederland niet, duurt niet een heel jaar rond. Uh, uh, uh, uh, oh nee. Uh, nee, nee. Uh, nee, dus het is niet mijn dagelijkse baan, dus ik combineer dat uh, met, met andere werkzaamheden. Oké, okay, oké. Okay. Ja, wij ja. kennen elkaar uit het uh, verre verleden. Uh, ...uit de media. Moest je toen ook al koude baden nemen? Nee, nee, nee. <laughs> nee toen uh, za zat jij geloof ik nog helemaal niet in de koude baden, hè? Nee, nee, nee, nee. Ik ben dit zelf... ...ben ik dit <coughs> zes jaar geleden begonnen. Oké, oké. Hé, maar uh, ja, in, in Zandvoort... ...en jij bent uh, trainer... ...en uh, hoeveel, hoeveel mensen train jij... ...zeg maar per, uh, per keer... Dat, ...dat jullie dat doen? Ja, ik heb... Nou, ik ben dit jaar gestart. Uh, deze winter dus. Mm -hmm. eigenlijk... Uh, uh, ...praktisch gezien drie, vier maanden geleden. Dus ik heb nu een vaste kern van vier mensen. ja. Uh, yeah. En dat gaat langzaam, uh, hoop ik, dat uh, steeds meer mensen enthousiast te krijgen. Want waar of start mijn... jij dan? Waar, vanaf waar doe je dit dan? Ik, ik doe dit uh, bij Talassa, strandafgaande. Oh 18. ja, okay. uh, elke zaterdagochtend, behalve dan deze ochtend. En hoe kunnen mensen zich aanmelden? Uh, we hebben een website, winterswemmen.nl. Ja? Uh, daar staat eigenlijk onze hele methodiek van de Walrusclubs uitgelegd, en daar staat ook de, de informatie over. De locatie Zandvoort, we hebben, want we hebben acht, op dit moment acht locaties in Nederland. Uh, het is, het is een, een, een, een hele brede organisatie. Ja. ja. Dus niet alleen in Zandvoort? Zeker niet. Oké. Okay. Maar daar zal ik iets over. Even af, uh, je vraag beantwoorden. Het is kan. Uh, kom gerust een keer zaterdagochtend, het eind van de training langs. Kan ik er van alles over vertellen. Dus rond kwart over tien. En anders heb ik een Facebookpagina: Walrus Club Zandvoort. Ja. Hmm. Okay. Maar, maar niet iedereen kan denk ik ik bedoel je moet wel echt gezond zijn om hier aan mee te doen nou, bedoel, je, je moet wel weten wat, of het kan je moet niet inderdaad een hartgeval gehad ja. hebben nou, goed dat je dat aangaf uh, een van onze uh, uh, uh, voorwaarden om mee te kunnen doen is, nou laat ik zo zeggen iedereen die zich opgeeft of graag interesse heeft om mee te gaan doen daar doen we altijd eerst een intakegesprek mee ja. uh, in, deze, in dit intakegesprek leg ik onze methodiek uit uh, wat je kan verwachten, uh, maar daar nemen we ook altijd zeg maar, het gezondheidsaspect door. Zoals wij dat noemen, contra-indicaties bespreken we. Uh -huh. uh, zoals bijvoorbeeld uh, nou, wat je terecht zet, hart- en vaatziekten zijn voor ons uh, signalen dat we iemand altijd eerst uh, doorwijzen naar eigen huisarts. Want bij zo'n koude prik uh -huh. op een moment, een van de dingen die daar gebeurt, is dat vanuit het niet extreem je hartslag en je bloeddruk omhoog gaat. Uh -huh. Uh, dus je kan je voorstellen als je daar uh, op welke manier dan ook gevoelig voor bent... dat dat inderdaad uiteindelijk uh, nou, niet verstandig is om te doen. Uh, dus, uh, uh, maar bijvoorbeeld ook mensen met epileptische aanvallen, uh, suikerziekten, diabetes, dat zijn allemaal van ons contra-indicaties om te zeggen... oh wacht even, ga eerst even met je huisarts praten. Met andere woorden, je moet heel gezond zijn. Uh, nou, heel gezond wil ik niet. Uh, je moet vooral geen onderliggende uh, ja. kwalen hebben, ja, ja, maar. ik ja, ja. kan me ook voorstellen dat het ergens goed voor is. Dus het kan ook misschien ja. Uh, ja, je immuunsysteem echt een grote boost geven. Nou, maar daar, daar raak je een van de kernelementen van. Uh, als je het op de juiste dosering doet, zeg maar. Heeft dat inderdaad een aantal gezondheidsaspecten. Uh, Eén, zeg jij al terecht, is een uh, actie, uh, enorme boost van je immuunsysteem. Dus je stofwisseling wordt verbeterd. Je interne kacheltje gaat extreem aan, zeg maar. Uh, dus je leert jezelf uh, beter uh, daardoor te reguleren qua warmte ook. Um, een ander punt is doordat, je, doordat die contrastmethodiek uh, die wij doen tussen warm en koud... En Bij warm zetten je bloedvaten uit, bij kou krimpen ze. Dus je krijgt een soort massage van je bloedvaten. Nee. Nou, je kan je voorstellen dat dat uh, heel goed is, niet alleen voor je bloedvaten. Uh, want de goede cellen worden verbeterd en de slechte cellen worden hersteld. Maar het helpt uh, ook zeg maar, je bloedcirculatie op gang te brengen. Dus je bloedcirculatie gaat tot drie keer zo snel, dan, waardoor je organen beter worden schoongespoeld. Uh, oh, andere... ik hoor alleen maar voordelen. Ja, <liken> ja inderdaad. Het ja. ja, enige nadeel is dat koud is. Nee, nee, nee. Ja. Maar, de, de, uh, maar dat voel ander, je volgens mij daarnaar. Voordeel is, uh, of een voordeel wat er gebeurt is, er komen endorfines bij. Uh, er gebeurt, er komen bij huh, sommige mensen noemen dat gelukshormoontjes. Yeah. Je gaat je ook een soort lekker voelen. Ja. Yeah. En je bent aan zee, dus dat, daar Jep, zitten dit... ook alweer goede stoffen. Ja, wat ik vertelde, we hebben meerdere locaties in Nederland. Onder andere ook in Zutphen, in Tilburg en in Deventer. Dan heb je maar weinig zee, hè? Dan heb je geen zee, gaan ze in een meer. Maar ja. het leuke van de zee is, het, elke week is het anders. Ja. Uh, dus het geeft een extra dimensie. Zien ja, elkaar ik, ook allemaal? Dus, uh, alle mensen van de Walrusclub. komen die allemaal bij elkaar ja, ook om hebben, ja, uh, nee, dingen te delen? Ja, we hebben één, per, één keer per jaar hebben we een trainersdag. En uh, dat is altijd op één van die acht locaties. Die organiseert dat dan. En dan uh, delen we alle ervaringen van het ja. afgelopen seizoen met elkaar. Maar we, we bespreken ook weer zeg maar, nieuwe inzichten uh, om zo up-to-date mogelijk ja. te blijven. Ja. Stel, ik kom uit mijn bed en ik denk: nou, ik ga vandaag eens uh, uh, het water in. Ik denk dat zij ook een warming-up moeten doen. Kijk, wij, wij besteden heel veel aandacht aan de warming-up. Omdat, nogmaals, omdat er uh, aangetoond is dat het contrast tussen warm en koud dat dat heel goed is voor je immuunsysteem. Uh, dus ik ga niet zeggen dat mensen dat uh, zonder warming-up de zee moeten gaan. Alleen, ik deed dat vroeger ook. Ik ben dit zeven jaar geleden, ging ik zelf de zee altijd in. Dan kleedde ik me uit. Dan rende ik erin. <lacht> en dan plonste ik er drie keer in en ging ik eruit. En dat gaf mij twee hele interessante inzichten. Dat is A, ik ga, ik kreeg er een enorm gek, te gek gevoel van. Ik dacht, wat gaaf is dit? Qua energie, maar ook uh, gewoon uh, qua boost. Maar het tweede was is dat ik uh, daarna het heel koud bleef houden. En het heel veel moeite had. Uh, dus ik begon echt een soort rillerig uh, te worden. Ik denk, hé, hey, dat is heel interessant. Want het geeft aan de ene kant een goed gevoel. Aan de andere kant heb ik er eigenlijk daarna ook wel weer last van. Ja. De, toen ben ik voor mezelf nou, heel veel research genoeg, En daar, toen ben ik op de Clubs ja. uitgekomen. Oké. Okay. Uh, en dat heeft me heel veel inzicht gegeven. Uh, hoe het op een verantwoorde manier te doen, zeg maar. Ja. Is er ook nog iets wat je aan het eind moet doen qua uh, iets drinken? Of om die afvalstoffen af te voeren? Of... Dat hoeft niet. Maar wat ik sowieso onderdeel van mijn training is. Uh, aan het einde van de training. Als we die warm up van minimaal 20 minuten. Na afloop van het koude moment weer gedaan hebben. Uh, drinken we sowieso altijd met elkaar thee op het. In dit geval op stand. Mm -hmm. Het is goed voor het groepsgevoel. En leuk. En even na met elkaar. Maar het heeft ook goed. Want met warme drank uh, zorg je ook weer dat je interne kacheltje ook weer helpt. Om uh, goed op temperatuur te worden en ja. te blijven. En personal koude training is ook uh, mogelijk bij jou? Dat is zeker mogelijk. En wat is daar het verschil tussen? Uh, nou, het verschil de, de methodiek is gewoon hetzelfde. Mm -hmm. het, het grootste verschil uh, <coughs> is eigenlijk, ik geef het aan een individu in plaats van aan een groep. Mm -hmm. Dat is het. Ja, ja, ja, ja, dat is, ja dat is zo eenvoudig je, je, kan het zijn. Ja. Je krijgt iets meer, uh, iets meer aandacht. Ja, dat, ja precies. Ja, ja, ja, en, ja. Uh, ja, ik begeleid mensen meer één ja, ja. op één. En nou, de, de, de, de, de vraag van de week. Uh, wat kost het? <lacht> wat kost het? Een rapportaar Het is een investering die je doet. Uh, een jaar lidmaatschap tussen een seizoen is 25 euro. Oh, dat valt er erg mee. Ja, en dan ik denk, daar komt het. Ja, ja. Zeg maar. nee, nee, nee, helemaal niet. En, uh, althans, dat vind ik. En uh, dan betaal je per week uh, aanwezigheid en dat is 9 euro. Oké, okay. per, per, per, groep, per groep. Per groep. In, de gro in de groepsverband. Oké. Okay. Ja, in groepsverband is dat dan 9 euro. Ja, ja, ja dat is natuurlijk ja. redelijk de moeite waard. Ja. ja. En, en, en, en mijn missie is vooral ook um, eh, om zoveel mogelijk mensen. Uh, de helende kracht van koude haring te laten ervaren. Mm -hmm. Dus ja, ik, het geeft mij ook een enorm goed gevoel. Mm -hmm. Los van het koude prikkelmoment, wat ik zelf ook heb. Om, het, uh, om mensen te zien ja. helend, laat ik het maar ja. zo zeggen. Dus maar het ja, is iets, ni, niet iets waar jij uh, uh, uh, geld aan verdient? Nou... Een beetje. Een beetje. Maar ja, dus is niet, niet uh, dat je denkt van... Uh, nee. Ik ga overmorgen naar Tenerife. Nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, dat uh, zie je zeker niet. Nee. Maar uh, ik vind het gewoon heel gaaf om te doen. Leuk, En ik vind het vooral... Kijk, wij, ik denk en uh, wij met ons allen qua World Cup, dat de koude harding, zoals eh, het winter zwemmen... Uh, nog echt in de kinderschoenen staat. Ja. In het westerse deel van de wereld. En uh, dat iedereen er nu een soort... Ja, we, we, gaan, we het is gaaf om te doen. Maar men nog niet heel duidelijk inzichtelijk heeft... wat. Uh, hoe het op een verantwoorde manier te doen. Ja. En een van onze doelen is om dat wel gewoon duidelijk te maken. Geef toch één keer aan hoe mensen uh, lid kunnen worden. Uh, Winterswem.nl dat is onze landelijke website. Ja. Uh, daar staat van alles over, maar daar staat ook uh, over onze methodiek... maar ook uh, de informatie over de Walrus Club Zandvoort. Je kan uh, ons volgen op Facebook Walrus Club Zandvoort... Uh, en uh, als je het echt één op één even met me wilt bespreken, kom gerust een keer zaterdag. Rond een uur of kwart of tien bij strand of gang 18. Daar zijn we altijd bezig. Bij Telassa. En dan kan, ja, bij Talassa En dan uh, sta ik mensen graag te woord. Nou, hartstikke goed. Mooi hoor. Dank. Mooi. Nou, wie Helemaal weet leuk. Ger. Ja. Gaan we een keer nee. ervaren. Nee. Nee. Nee. nee. nee, ik heb als kind... Uh, ik heb een aantal uh, toen ik kind was, heb ik een aantal keren heb ik een longensteking gehad. En toen moest ik elke dag, uh, uh, elke morgen als ik uit mijn bed kwam... een kopje koud water over, me, over mijn rug van mijn moeder. Oh, nou. En dan leer je weer ademen, hè? Nou, daar, dat is bij mij niet goed gekomen. Dat is een trauma. Ja. Oh. Dus elke keer als ik koud water... dan komt dat weer terug. Dat is heel ja. bizar. Ja, dat, nee, dat snap uh, ik. Als kind, ja. Uh, ja. Maar uh, wat, uh, je, je bent van harte welkom. Dank je. Kiertje, maar het is niet het juiste tijdstip nu. Want we zitten nu in de meest extreme... qua zeewatertemperaturen. Het is dus nu rond de 5 graden. En ja, ja. ja. als je zoiets gaat beginnen... een van onze thema's is geleidelijkheid ook. Ja. Dus dan begin je in oktober beginnen we altijd om rustig met de geleiding ja. van het ja. seizoen mee te gaan... en niet gelijk het extreme uh, te beginnen. Oké. Okay. rustig aan opbouwen. En Heel tot goed. welke datum gaan jullie door? Uh, tot en met uh, april. Dus oh, dit okay. jaar is de laatste training, geloof ik, 2 mei of zo. Okay. Oh, ja. nou. Dank je wel, Frank. Alsjeblieft. Regio Radio, informatie uit jouw regio. Elke zondag te horen op Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. It's not time to make a change...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 to go.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 Have to go. Regio Radio elke zondag van 5 tot 6. Ja, schrijver Bart Chabot die heeft een nieuw boek uitgebracht over Golden Earring. Het is een bewerking van zijn legendarische oorverhaal uit 1986... met onder andere een later interview met Barry erbij. En zaterdagmiddag om drie uur vertelt hij erover bij boekhandel Blokker in Heemstede. Nou, natuurlijk een mooie aanleiding om Bart te spreken. Bart, goedenavond. Goedenavond Rudy. Goedenavond. Ja, we gaan het hebben ja. over de uh, Golden Earring en uh, in jouw boek. Waarom was dit het moment om dit boek uit te brengen Bart? Nou, het moment was eigenlijk tweeledig. Twee um, kijk, het, uh, het punt was dat uh, natuurlijk uh, vorig jaar in de zomer overleed George Koymans, uh, de gitarist en componist van de band en medeoprichters samen met Rina Scherritsen. Uh, dat was al iets waarvan je dacht van nou, ja, dat is het, het is nu echt afgelopen. En er kwam nog het element bij dat de Iering uh, natuurlijk toen George's ziekte bekend werd... in 2021 zei van de stoppen ermee... Ja. En uh, het de uitzwaaiconcerten, minus uh, Schors zullen we natuurlijk later deze maand vijf aan van de plaats in Ahoy en bij elkaar die twee gegevens, het uitzwaaien van uh, de Golden Earring en het overlijden vorig jaar van Schors. Ja. ja, ik dacht bij mezelf, ja, als ik nou dat nog een keer in van wil uitbrengen, dan is dit het moment daarvoor. En over, over vijf jaar, ja, kan het ook trouwens, maar dit was meer een directe aanleiding, zal ik maar zeggen. Exact. Ja, jij, als jong jochie uh, werd jij fan van de muziek van de Golden Earring. Kun jij nog de eerste kennismaking met de muziek van de mannen herinneren? Ja, dat kan ik me heel goed herinneren, ja. Hoe was dat? Uh, je had toen uh, als kind luisteren naar, naar een paar zenders... Uh, ...Luxemburg, Radio Luxemburg... ...en naar Radio Veronica. Oh, ja. En op Radio Veronica hoorde je... Inderdaad hoorde ik dus als kind nummers van... Uh, ...als uh, Dead Day... Please go, Sound of Screaming Day. Uh, nou ja, uh, uh, uh, uh, uh, in my house. Ga zo maar door. En er waren nummers, dat je zou kunnen zeggen, achteraf. Een soort van hele vroege Britpop. Dat was gitaarpop, maar met sterke melodieën. En uh, ik hoorde dat uit de radio komen. En dat kon je meenuren, je meezingen. En dat sprak me enorm aan. Ja, maar wat pakte je toen, wat je uiteindelijk nooit meer hebt losgelaten? Nou, ik zou vertellen wat me... Uh, los van de kwaliteit van die, uh, die singles... die toen uitkwamen van de iering... Was, het het was een heel persoonlijk... een diep persoonlijk element. Uh, ik kom uit een gezin... waar, uh, waar ik... Uh, uh, waar van mijn vader zei... dat uh, ik nooit geboren had mogen worden. Ja. En uh, daarmee kwam mijn bestaan... op losse schroeven te staan. Als je dat elke dag hoort, dan ga je twijfelen aan... je bestaansrecht. En ik zag... als ik naar de lagere school, toen nog toen lagere school toe liep, zochtens, om kwart over acht, dan zag ik op een... ...muur in de Haagse Therese ...zag ik heel groot met kapletters... ...de golden earrings, toen nog, hè... ...de golden earrings staan. En toen ik dan mijn halfjes dan zag ik het nog. Met andere woorden, dat stond er echt... ...dat bestond die muur met dat opschrift. En wat ik dat zag... Bestond ik ook. Dus uh, uh, de vroegstelling is dat, dat omdat de Golden Eerings bestond, bestond ik ook. En, en dat is iets wat me heel diep raakte. En daarbij kwam nog dat de Golden Earring uh, voor mij als kind, jonghaarskind, jongen, uh, symbool stond voor rock'n'roll. En ik vond rock'n'roll een ontzettend aantrekkelijke wereld. In mijn, in mijn omgeving was het motto: doe maar gewoon nu al gek genoeg. Terwijl een rock'n'roll motto gold: hoe gek hoe beter. En dat laatste stond mij heel veel meer aan. Ja, ik kan, ik kan me voorstellen dat de Golden Earring zorgde voor een nieuw leven... als ik het zo mag omschrijven. Als jij nu de muziek hoort hè, van de Golden Earring... denk je dan nog wel eens terug aan, aan die tijd, aan die lastige ja. tijd? Ja, zeker. Want er zijn natuurlijk heel veel ze mee geweest... Ja. Ik denk dat ik ze, nou, ik heb ze al meer dan honderd keer gezien, zien optreden. En ik ben bevriend altijd geweest met Cesar. Ja. Ik heb op zijn huis gepast, op vakantie was en zo. Ja. Uh, ook natuurlijk hele diepe connecties met uh, Rinus en uh, Berry en Schors En, en uh, dus ja, dat is voor mij, uh, ja, weet je. Kijk, het grappige was. Uh, ik woonde in in de, bij de Treesa-straat En daar had een, had een kantoor van Paul Aked. En die had het blad Muziek Express. Wat in die tijd een heel groot blad was. En op een dag kwamen er Rolling Stones naar het Koerhout en ...die stonden voor de deur, het pand van uh, Paul Ket in de Trezenstraat. Ik zat op school algebra te leren. En toen dacht ik, hoe klein ik al was... ...ik dacht ik moet zijn in die wereld van de Stones... ...en niet in de wereld van de algebra. Hmm, ja. ja, en de goal was natuurlijk Den Haag. Dus ik had het, als het ware uh, die toegangspoort... naar de rock-roll en die manier van leven... ...lag bij mij gewoon op een paar kilometer afstand. Ja, en uh, zoals we in het intro al verteld... ...op een gegeven moment mocht je met jouw muzikale helden op pad... Hoe was die ja. eerste ontmoeting met de mannen? Nou, kijk, ik katten de bomen natuurlijk wel. Ja. Want ze dachten, ja, wat is dat voor een gozer? En, <laughs> maar de eerste uh, die, ja, was eigenlijk oké. Okay, want um, ja, ik, ja, ze mochten me gewoon op de een of andere manier, weet je. En ze hadden al vrij gauw door dat, ik, um, dat wat ik zei, dat ik dat ook meende. En dat ik niet zoete broodjes bakte en niet allerlei rare fanachtige dingen. Of... Uh, stiekem uh, dingen opschrijven die, die, die niet goed voor de band zouden zijn, deed ik allemaal niet. Nee. Ik was gewoon de real deal. Dus ik genoot al heel snel het vertrouwen van de band, zodat ik het vertrouwen ook heel snel genoot van uh, Herman Brood. En um, ja, toen ging het eigenlijk, uh, ook omdat Cesar, de vrienden met Cesar, heel lang duurde al. En Cesar ja, die Bart zijn een raar goos, maar hij deugt wel. Dus um, <laughs> um, uh, dat, dat werkte in, in mijn voordeel. En daardoor heb ik natuurlijk dat ik, het punt is, als je uh, met, met een band uh, optrekt en groot individus doet, dan moet er moet een basis van vertrouwen zijn. Ja, natuurlijk. Dat, dat ja, je, als je dat niet hebt. dan worden gewoon allemaal verlang, een beetje ouwe hoeren bij een kop koffie. smeren om twee uur en dat is dan het interview. En dat, ja, dat, dat is dan allemaal hartstikke leuk en aardig. Maar dat, ja, dat zet er uiteindelijk toch geen zoot aan de dijk. Als je echt in de ziel van het band wil kijken. moet je met ze meeleven. Dat is wat ik gedaan heb. Ja, en Bart, welke, bij welke momenten stond jij echt even met je mond open te kijken. en te luisteren naar de verhalen van de mannen? Nou, ik zou je vertellen... Um, kijk, de, als je de iering uh, aanzet... en dan kan je bij spreken... je beperkt lignes. Dat is een master storyteller. Dat is onvoorstelbaar. Dan, kijk, dat is geen doodse anekdotes. Dat is een uh, man denken aan anekdotes. Uh, ik, wat ik nooit had gedacht... KISS, hè, de wereldberoemde KISS, met, met Gene Simmons, met die grote tong, weet ja, je wel. Ja, zeker, ja. KISS was in Amerika ooit hun voorprogramma. Dus het was eerst KISS, was een pauze, komt de Golden Ring. Ongelooflijk, hè, ja. Ja ze, ja, ze hebben gespeeld met The Who, met Santana, met Ted Nugent... met 38 Special, uh, met Led Zeppelin. Uh, nou ja, weet je, ik bedoel, ga zo maar door. Dat is, en niet op basis van de Rozenwater uit nou, Nee, dat was gewoon... Die had een, een monsterhit in Amerika met Ray The Love. Nee, dat was gewoon top of to the bill. Ja, dat is, nou, ik vond dat voor vier haagse jongens... weet je, die bij mij in de hoek woonden... ja, dat is toch... als je natuurlijk optreedt in stadions... van 40.000 man in de jaren 80 en jaren 70... Ja, je, Rudy, daar heb je toch eens goed gedaan. Ja, 100%. En daar kunnen we ook als Nederlanders trots op zijn, toch? Zo'n band uit Nederland, absoluut. zo internationaal succesvol. Ik vind het gaaf. Dan tot slot, Bart. Ja. Even fast forward naar nu. En dan specifiek aanstaande zaterdag om drie uur in boekhandel Blokker in Heemstede. Wat kunnen de mensen ja. verwachten van deze middag? Nou, weet je, het is zo... Uh, uh, zoals gezegd, begin van ons gesprek... ik ben Haarlem en Heemsteden zeer toegedaan. Ja. Um, uh, Boekhandel Bokken zit in Heemstede, in de winkelstraat daar. Ik ben er een aantal keer geweest. De eigenaar is Arno Koek... Ja. Jouw misschien ook wel bekend. Zeker. Dat, ik heb hem een aantal keren meegemaakt. En ook een paar keer heeft hij me geïnterviewd. Dat vind ik een bijzonder aardige man. <laughs> uh, daarbij is hij in het boekenvak ook nog eens een keer helemaal uh, gepokt en gemazeld. Hij weet waar je het over heeft. Een bijzonder sympathiek. Dus als Arna Koek me belt van kom je langs, dan kom ik gewoon. Ja, nou mooi. En uh, dan even terugkomen op mijn vraag. Wat kunnen de mensen verwachten? Dus als ze nu denken, oh. luisteren en denken van ik wil erbij zijn. Wat, wat gaan ze meemaken? Nou, wat ze gaan meemaken uh, is eigenlijk: ik kom daarheen en dan uh, hebben we afgesproken dat Arno gaat mij interviewen. Dat zal een half uur, drie kwartier zijn. Daarna nou, kun, kunnen de mensen vragen aan me stellen. En uh, daar ga ik zeer het boek signeren. Regio Radio, een programma van Harlem 105 en ZFM Zandvoort. No Tegenover ons zit Marloes Paap. Marloes, hartelijk welkom. Uh, je bent een petitie gestart... om uh, zeg maar de situatie die ze uh, van de zomer willen gaan, uh, gaan doen op de zeeweg... Uh, ja, tegen te houden. Zeg, ja. zeg ik dat goed? Nou, niet alleen ik. Gewoon uh, ja. de partij Jongs Antwoord. Uh, nou, <laughs> ik belde je Jerry bestuurd. en die zei van... nou, je moet Marloes maar even... want het is haar, het is haar feestje. <laughs> <laughs> dus uiteindelijk komt nou, het een feestje. beetje uit jouw koker. Het komt een beetje uit mijn koker, maar het speelt al een tijdje bij ons in de fractie dat, we, ja, dat dit toch wel een uh, struikelblok is waar wij uh, wa wat, uh, wat aan willen doen. Ja. Maar wat is de reden? Nou, ik werk zelf bijvoorbeeld in Amsterdam. Ja? En ik merk af en toe wat er op de zeeweg rijdt. En dat rijdt niet heel hard. Dus als je daar dan uh, een langere periode achter moet zitten. Kijk, 60 kan ik misschien nog wel inkomen, maar één rijstrook, dat. dat, ja, dat uh, het wordt gewoon ramzalig, zeker met de zomer. Um, ja, Langere files, omliggende gemeentes zullen daar last van krijgen. Uh, ik denk hulpdiensten vervolgens ook. Omdat ze, ja, de zeeweg is wel een doorgaande weg daarnaast... dat ze in één keer door kunnen rijden. Hm. Maar daarvoor, ja, hoe ga je dat oplossen? Ja, ja dat is waar. Uh... Ja, de knelpunten bij het station, Haarlem... Ja. al die verkeerslichten, de rotondes... Ja. En ja. hoeveel extra stikstof zal dat wel niet uh, geven? Want ja, daar wordt dan niet over nagedacht wat dat met het milieu vervolgens doet. Dus er zijn zoveel extra punten dat wij denken van... heeft de provincie daar dan nog wel over nagedacht? Maar is alles eigenlijk al wel geregeld met die pendelbussen? Is dat allemaal vastgelegd? Uh, ik neem ik... aan dat je dat moet reserveren. Ja, ik heb wel gezien dat die pendelbussen dus uh, dat ze dat hebben vastgelegd. Maar we hopen toch dat de provincie uh, naar ons en de ondertekenaars uh, willen luisteren. Want ze hebben wel vorig jaar een participatietraject gedaan, de provincie, maar daar zijn 209 reacties op geweest. Maar als je dan ziet dat onze petitie al bijna 1500 hand, handtekeningen heeft in, uh, nou wat is het, drie dagen tijd. Zo. Ja, dan, dus, uh, dat gaat best hard hè? Ja, ja, ja. ja we willen toch uh, binnen twee weken wel de petitie 1433 ondertekenen. 1433 ja. ondertekeningen. Nou, Dan is de afgelopen vijf minuten weer één bijgekomen. <lacht> oh, je kijkt elke keer. Ja, we houden het goed in <lacht> ja, de ja, ja, ja. Ja, ja. Nou, ik heb ook getekend, moet ik je eerlijk zeggen. Ja. Want ik ben het wel met je eens. En het is uh, natuurlijk een, ja, het is een beetje gekke werk. En het, het is natuurlijk in 2017 al een keer gedaan? Of 2007? Volgens mij 2007. En toen is het uh, uh, mislukt? Ja, ze hebben het vroegtijdig stopgezet omdat het uh, niet werkte. Maar zijn jullie in gesprek met de provincie? Nou, de, het college die moest een advies geven mm -hmm. aan de provincie. En die hebben een positief advies gegeven aan Um, dat vinden wij nogal lastig... omdat de gemeenteraad daar verder niet in mee is genomen. Dus die hebben daar niet hun mening kunnen geven... waarin ik denk van juist de gemeenteraad... kan hier namens de inwoners een goed standpunt overgeven... en meegeven aan het college... die dat weer kunnen overdragen aan de provincie. Ja. Mm -hmm. ja en dat, is, uh, dat Maar als je voor... nu al zoveel uh, uh, stemmen hebt eigenlijk binnengehaald... Uh... Wanneer ga je het overhandigen? Ja, binnen twee weken is wel de bedoeling. Oké. Okay, okay. ja. En hoeveel verwacht je? Nou, we hadden dit nog niet echt verwacht in drie dagen. Nee, dat had, we had je het niet verwacht? Natuurlijk, want het, is, <kwijnt> het leeft dus wel heel erg ja. onder de zandvoorters. Ja. Ja. Um, en de omgeving denk ik ook. Ja. Ik denk dat er ook buitenstandsvoort veel ondertekenaars zijn. Dus um, ja, we hopen toch wel richting de twee, tweeënhalf te gaan. Uh, ja. ja, want we hebben al best wel een hele tijd geen files in die avond zoals vroeger. Ja omdat er best wel ook ingezet is op verkeersregelaars. En ja. Dan loopt dat goed en dan gaan ze nu eigenlijk de boel afremmen weer. Ja, ja. Tenminste, je wil eigenlijk natuurlijk dat de mensen dan een bus ingaan en dan dat die bus vol, hup, zo naar de badplaats. Ja. Maar, is maar is het, is het, is ja. het ook, uh, zeg maar, uh, richting Haarlem en uh, richting Zandvoort, allebei? Ja, ja ze hebben Vier, allebei de vier kanten. pendelbussen per uur en dan nog de gewone bussen. Ik denk dat er straks gewoon een file aan bussen staat op de Zeeweg. Ja. Want die kunnen ook niet meer invoegen. Ja. Nee. En dan heb je gewoon twee dingen. Je bedoelt, naast in Ja, nou. Ja, ja. Weer, als je weer moet invoegen. Ja, ja, dus ja en ja. bij de Rotonde natuurlijk. En bij de Rotonde. In, uh, ja. Ja. En de mensen moeten allemaal uh, aan het begin hun auto kwijt eerst. Ja. Uh, dan die pendelbussen in waarom zetten ze dan niet, zoals bij de Formule 1... veel meer treinen in in de zomer? Ja. Dat ging toch fantastisch? Ja, maar dan, dan ga je natuurlijk wel weer... dat je de spoorbomen dicht moet doen... en oh ja. mensen moeten omrijden. Dus dat oh, wacht. Het, ja. ja, dat was ik even... Dus <laughs> ja. ik had de zomerregen. Ja. regen. Maar al kwartier vind ik een goede hoop. Ja, nee, maar... dat is ook... Ja. ja, want is er mogelijkheid tot... jullie gaan dat dan overhandigen straks... maar is er dan wel een mogelijkheid tot... Een middenweg bijvoorbeeld. Ja, daar Niet moet... een zeeweg, maar een middenweg. <laughs> ja, daar moeten we dan over in gesprek ja. gaan. En ja. kijken of ze met ons in gesprek willen. Ja. Om te kijken van wat zijn alternatieven. We hebben ook zoiets van, juist het geld wat je nu gaat investeren in dus twee, nou, een enkele baan. Ga dat investeren in een beter hekwerk waar we al jaren om Precies. vragen. Uh, kijk naar andere oplossingen. Kijk ja. naar trajectcontroles, Want ze zeggen er zijn te veel afslagen om dat te doen. Ja, maar. Ga kijken of, of er toch iets in die richting mogelijk is. In mm -hmm. plaats van zo'n mm -hmm. grote aanpassing. Wat in 2007 al niet werkte. Dus waarom nog een keer proberen? Ja. Vuren mensen ook uh, naast dat ze gewoon tekenen. ook adviezen naar jou? Van, uh, misschien kun je hier aan denken of neem dit mee. Nou, het gaat eigenlijk voornamelijk over de 30 en 50 kilometer. Ja, je oh, hebt ja. echt over ja. de Zeeweg gewaald. Oh, okay. mm -hmm. ja, okay. Nee, want ze zijn het wel gewoon met ons eens met de alternatieven die wij. Noemen zoals okay. het hekwerken. Zoals trekcontroles. Ja. Dus, uh, ja, je nou. weet dat de zeeweg is de eerste vierbaansweg in Nederland geweest, is geweest. Oh, dat wist ik niet. Daarvoor ja. ben ik nog net iets te jong. Dat is een <laughs> mooi beetje. Nou, het is ja. Ook uh, voor mijn tijd. hoor. Maar uh, uh, Inderdaad. De, de, de zeeweg was de eerste vierbaansweg in Nederland. Dat is, ja. is leuk weetje. Dat mooi, leuk. Het Zo weet we je. houden. Zo houden. <laughs> Zo houden. historisch. Ja, precies. <laughs> ja. Ja, daar kan je ook nog wat uh, mee doen. Ja. Maar... Um, ja, uh, uh, ja, er is verder weinig over te zeggen, denk ik. Gewoon ja. afwachten nu, hè? nog even. Ja, Twee blijk, week. blijf ondertekenen, zou ik zeggen. Ja. Ja. En ja. Waar, hoe kunnen mensen dat doen? Zeg zeven? Uh, dat is de website. Ik pak hem maar even bij. Mm -hmm. uh, zeewegzandvoort.petities.nl Die is speciaal Zeeweg. gemaakt. Nou nee, ja, petities.nl bestaat al. maar. en dan hebben jullie dat. zeewegzandvoort.petities.nl oh, Ja. Zeewegzandvoort .petities .nl. ja. Dat is het. Stop de proef op de zeeweg. Ja. En uh, hoe lang gaat de proef duren? Uh, vier maanden uit mijn hoofd. Goedemorgen. Ja. Ja. ja. Nou, dat wordt lachen. Nou, het wordt een <laughs> ja. langere reistijd. Nou, je kan de een picknickmandje ja. meenemen. En ja, Dan, denk dan uh, ik kan wel. je langs de zeeweg uh, even picknicken. Als je, je moet wel je brood meenemen. Ja, ja, Je moet inderdaad je brood meenemen. meenemen. Ja, ja, <laughs> en ja. een dekentje. Ja. Nou Marloes, uh, ik... Uh, ik wens je heel veel succes met deze actie. Dank u wel. En ik hoop dat het, uh, dat het, uh, ja, dat het uh, gaat lukken. Komt goed. En uh, ja. succes straks met de verkiezingen. Ja, bedankt. En wellicht komen we elkaar ja, nog wel wilde tegen. ze wilden niks loslaten, hè? Nee, hè? Nee, nee maar dus jammer. laat ja, niks loslaten. Nee. Ja, nee. Wij vroegen ja. uh, uh, Marloes <laughs> net van uh, hoe gaat het nou worden met uh, Jerry Kramer? Gaat die weg? Of, uh, en wie komt die er dan komt op één? En uh, nee. Nee, niks, niks. niks. Nee, commentaar. Nee, ja. nee commentaar. Nee, dan dus dan wordt, moet, dan wordt het een bekend. verrassing. Ja, dan ja. wordt het een ja. verrassing. Nou, we komen, we komen er nog wel op terug, Zeker. hoor. Dank je wel. Oké, okay, okay. fijn. Dank je wel. Regio ja. Radio. Elke zondag te horen op Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. Elke zondag van 5 tot 6. Na een flinke periode van verbouwing, opent eindelijk de bibliotheek van Bloemendaal weer haar deuren. Aan de telefoon Tine van Herikhuizen, verantwoordelijk wethouder van Bloemendaal. Tine, goedenavond. Goedenavond. Nou. Uh, eind van de middag, eigenlijk bijna avond. Ja, oké, okay. ja, het zat een beetje lastig zo rond deze tijd. Um, Hé, hey, um, de, de, de bibliotheek een tijdje dicht geweest. Uh, eindelijk is hij weer open. Om één uur vanmiddag oh. ging de deur eindelijk weer open. U, u, u, u was erbij, hoe, hoe was het? Zeker. Um, ja, fantastisch. Uh, het kon eigenlijk niet mooier, Zonnetjes zonnetje scheen. Uh, <laughs> Het was uh, een enorme opkomst. Dus veel mensen waren toch nieuwsgierig, uh, zeker omdat de bied inderdaad een tijdje dicht is geweest, uh, de ramen afgeplakt waren. En uh, om te kijken hoe de vernieuwde bied, want hij zat daar natuurlijk al, mm -hmm. uh, daarvoor um, is uh, geworden. Yeah. Um, de Welzijn Bloemendaal um, is de nieuwe uh, partner, zeg maar, mm -hmm. uh, de inwoningspartner geworden. Het WMO-loket van de gemeente is uh, verhuisd naar de nieuwe bibliotheek. Oh, okay. Het is ook een um, ja, interessant uh, concept waarvoor wij je uh, voor meerdere redenen uh, naar binnen kunt lopen. Ja, want ik en, zag ook dat. De, de, de, de, het, heet niet zo, het heet niet eens meer Bibliotheek Bloemendaal, maar ik, ik las ergens. Het bloeipunt? Ja, en dat was ook. Uh, Leuk en, uh, en interessant. Wat um, was aan mij gevraagd om als uh, Wethouder Cultuur de nieuwe naam uh, te onthullen. Oh. Okay. Uh, omdat het. Uh, <laughs> ik, heb, ik heb daar verder geen betrokkenheid bij gehad. Er, er is een prijsvraag uitgeschreven. Er zijn uh, allerlei reacties uh, opgekomen, heb ik begrepen. Van boek en steun. Boek en steun. Oh ja. Met, uh, ja, bloeipunt dus ah. ook. Um, het is uiteindelijk uh, bloeipunt uh, geworden. Uh, Welzijn en Bloemedaal was volgens mij de initiator samen met de bibliotheek om die prijsvraag uh, uit uh, te schrijven. Mm -hmm. En um, eigenlijk uh, op het moment dat ik werd aangekondigd, kwam er een briesje. En uh, Blies, uh, het doek wat over de naam uh, <laughs> lag, werd zo uh, mooi van, het, uh, uh, van de gevel geblazen. <laughs> Alsof waardoor... het zo <laughs> moest zijn. Oh, fantastisch. Ja, dus het, uh, uh, en ik had ook mijn collega-wethouders meegenomen. Uh, Rob Scholten en Tessa van de Wind. Omdat het echt een joint effort is geweest om dit mogelijk te maken. Um, en dacht van, nou dan gaan wij met de drieën de naam onthullen. Maar dat werd voor ons gedaan. <laughs> Door de wind. <laughs> dus dat was, dat was echt wel een geestig moment. Ja. Oh, geweldig. Dus uh, de, de wind heeft uiteindelijk de naam, het bloeipunt, uh, onthuld. Ja, maar dat suggereert inderdaad dat het meer is dan alleen een bibliotheek, hè? ondanks dat je ook door lezen enorm opbloeit. Maar ik hoorde je al zeggen: hè? Welzijn, Bloemendaal zit er ook in. En het WMO-loket, wat is ja. WMO-loket ook alweer? Ja, dat is het uh, loket van de gemeente waar je terecht kan als je vragen hebt over zorg. Ah, ja. uh, wij, zijn, uh, wij willen met z'n allen dat we eigenlijk zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Mm -hmm. um, en daar is het uh, WMO-loket eigenlijk een voorziening uh, mocht je en hulp nodig hebben in de vorm van, uh, nou ja, menselijke ondersteuning zeg maar, maar ook uh, materialen als uh, een rolator, uh, andere hulpmiddelen om zo lang mogelijk lekker in je eigen huis te kunnen blijven wonen. Die kun je aanvragen bij het WMO loket. En daar wordt gekeken uh, of je daarvoor in aanmerking komt en dan krijg je, uh, uh, krijg je die hulp. Um, dus het is, nou ja, als je naar binnen loopt. Uh, voor aan de leestafel lekker een krantje te gaan lezen... en dan uh, kan je meteen ook even bij het loket kijken... mocht dat nodig zijn... Uh, um, uh, om te kijken of, te, of je daar nog iets uh, kunt regelen of nodig ja. is. Dus het is nou ja, voor van jong tot oud... Zeg maar, het is ook echt wel voor uh, gezinnen met, uh, met de kindjes... zeg maar, jong publiek... want elke, uh, ik begrijp dat er elke week ook een, uh, een peuterbiep uh, is. Oh, leuk. Nee. Um, vanmiddag ook eentje met voorlezen en um, uh, nou ja, echt uh, de teksten en de verhalen in boeken ja, tot leven te brengen met een beetje drama. Ja, dat ziet er echt, heel, echt hele leuke dingen Ja. Maar nou, ik kan me voorstellen dat je daar als uh, wethouder trots rondloopt. Zeker, zeker. Ja, het is echt een uh, enorm mooi voorbeeld. In Haarlem Noord heb je ook al zo'n concept. Hè? Dus wij kijken altijd uh, met Kozen uh, Auk van, oh, dat is echt fantastisch, want het moet echt een ja, eigenlijk, kijk, in Bloemendaal hebben we um, uh, één huiskamer. Dat is het hemeltje, de huiskamer van Bloemendaal. Mm -hmm. dus ik zei al vanmiddag, vandaag hebben we een tweede huiskamer. Hé, hey, kijk. En dat is uh, dit punt. Ja, het bloeipunt, de Tweede Huiskamer het van Bloemendaal. Precies. Ja, heel goed. Ja, want ik vroeg me nog af: ja, hoe belangrijk is de rol van een bibliotheek eigenlijk nog? He, is het niet een heel erg achterhaald concept tegenwoordig? He, iedereen met e-readers? Met, met e of uh, he, je, je bestelt ja. misschien een boek, heb je hem uit, dan stuur je hem bij wijze van spreken weer terug. Of he, ik bedoel, we zijn natuurlijk best wel geïndividualiseerd. Maar zo'n bibliotheek is ja. natuurlijk wel een, een, een plek om samen te komen ook zeker ja het is ook steeds meer een plek om uh, mensen te ontmoeten uh, even je kan er gewoon het is ook heel uitnodigend om uh, naar binnen te lopen de, de, de mensen van de bibliotheek vertelden ook van uh, zeiden van ja we hadden eigenlijk altijd onze boekenrekken voor de ramen staan zodat we in het midden heel veel ruimte hadden mm -hmm. wat eigenlijk heel uh, en nu is er um, uh, ja, echt heel slim is over nagedacht hoe je een uh, ja, natuurlijke flow in het uh, pand krijgt, dat, oh ja. is ook echt, dat is ook echt een vak, heb ik gezien vanmiddag. <lacht> um, dus de boeken zijn uh, voor de ramen weggehaald. Waardoor het heel erg uitnodigend wordt nu. Uh, als je er omheen loopt, er overal zijn ramen. Het is ook heel licht. Hmm. Dat je denkt, oh, wat een leuke plek. Even naar binnen lopen. Even binnen naar binnen lopen. Precies, voor een koffietje en uh, de krant openslaan. Dus je hoeft ook niet op alle kranten. Te abonneren zelf, dat doet eigenlijk ook niemand. Maar, nou ja, nee. je kunt daar even rustig gaan zitten. Dat beter. Uh, Welzijn Bloemendaal heeft daar zijn activiteiten. Ja. Um, en uh, ja, het is een hele laagdrempelige, fijne ontmoetingsplek. Nou, ik hoor het al. Bloemendaal heeft er inderdaad een tweede huiskamer bij gekregen. Zeker. zeker. Nou, super. Hey, en de, de, de Bibel is natuurlijk elke dag gewoon open, denk ik zomaar? Ja. Ja, ja ik, ik, ik ben dus zelf niet van uh, de bieb dus de openingstijden moet je er mee. maar dus, uh, uh, Maar de biep is uh, zeker elke dag uh, open. Ik weet niet precies van wanneer tot hoe laat. Maar, uh, nee, volgens uh, mij zie ja. ik hier sowieso van tien tot vijf. Ik heb hier eventjes de, de website voor me gegooid. Van tien okay. tot vijf is hij sowieso open. En dan, uh, is, ja, dan heb je ook nog ergens self-service en full-service. Iets met een bibliotheek. Het, het, ja, het, het is heel... Uh, hij is goed bereikbaar, ja. zie ik hier. Bus had de rijplichtomdoek de deuren ja de deuren staan mensen open ik heb ook met mensen gesproken die uh, inderdaad uh, in de, de rijp uh, wonen ook mensen in de in Bisping Park wonen ook veel mensen op leeftijd die oh, ja. zijn er super blij mee dus ik van ja we kunnen gewoon even naar binnen lopen er staat een koffieautomaat, maar je kan ook een koffietje drinken je ja. kan elkaar even spreken ontmoeten dus het is echt ja met recht gewoon een uh, grote gemeenschappelijke uh, ...comfortabele huiskamer... ...waar je uh, echt leuke ontmoetingen... ...en je kan je ook laten inspireren... ...want het is de biep is al lang niet meer alleen maar boeken... Uh, ...het is veel meer dan, uh, dan dat... Ja. Uh, dus ik, ik zou zeggen, um, uh, ga een kijkje nemen tegen. Ga een kijkje nemen in het, in het bloeipunt. Nou super. En uh, nou, dat moeten we dan maar gewoon gaan doen. Ik, uh, ik, ik kan niet anders dan je daar ongelooflijk mee feliciteren met deze Tweede Huiskamer in, in, in Bloemendaal. En uh, nou, dat we er maar met z'n allen mooi van mogen genieten. Dat gaan we zeker doen, met elkaar. Zo is het. Tine van Erikhuizen wethouder van Bloemendaal, dankjewel en uh, nou heel veel plezier daarmee. <laughs> Regio Radio, een programma van Harlem 105 en ZFM Zandvoort. Okay. Pues Informatie uit jouw regio. Elke zondag te horen op Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. En stichting LHBTI aan zee gaat verder onder een nieuwe naam, namelijk Pride at the Beach. Dat is de organisatie achter het Pride-evenement op het strand in Zandvoort. En er is ook een nieuwe directeur-bestuurder, namelijk Rob Langenberg. En richting World Pride Amsterdam 2026 willen ze professionaliseren en opschalen. Maar wat betekent dat nou concreet voor Zandvoort en de regio? Rob, goedemiddag goedemiddag, Laten we eerst even fast-forward gaan naar het moment... dat je voor de laatste keer de deur dichtslaat... als bestuurder van Pride at the Beach. Wat moet er nou gebeuren... zodat jij straks vol trots en voldoening kan terugkijken? Wauw, wat een mooie, mooie vraag. De, nou, ik vind het altijd natuurlijk levensgevaarlijk... om al zoveel jaren vooruit te kijken. Maar volgens mij eh, moeten we zo, zo nooit de deur dichtslaan. Moeten we volgens mij altijd actief blijven... om die hele inclusieve... ...bewegingen actief te houden. Dus dichtstaan nooit. Als je vraagt, naar nou wat is de ambitie van ons... ...als, uh, als evenement en als stichting... Ja, is om de komende jaren uh, Pride at the Beach... Hè, ...het Pride-evenement van Zandvoort uh, uh, verder uit te bouwen... ...tot ook een groot evenement met, uh, uh, met een internationale uitstraling. Ja, want ik las in een artikel dat jouw benoeming... ...een nieuwe start is voor Pride at the Beach. Los van die naam, hè, wat betekent nou deze nieuwe start? Ja, die nieuwe start betekent eigenlijk dat het, het voormalige bestuur heeft gezegd... ja, je merkt gewoon, en dat is niet alleen voor, uh, voor deze organisatie... maar voor heel veel andere organisaties, dat het natuurlijk best lastig is... om het allemaal met vrijwilligers te blijven doen. En er komt een moment dat je, je als bestuur moet afvragen... ja, willen wij uh, doorontwikkelen, willen we professionaliseren... ja, moeten we dat dan zelf doen of moeten we kijken of we voor bepaalde zaken uh, professionals in kunnen huren? Ja. Nou, dat is een vraagstuk waar ze echt al een tijdje mee hebben gezeten. Daar hebben ze intern over gesproken. Daar hebben ze met de gemeente Zandvoort over gesproken. En eigenlijk samen met behulp van de gemeente Zandvoort... hebben ze gezegd, nou, laten we het een kans geven. Laten we nu eens kijken of we wat extra geld ter beschikking kunnen stellen... om iemand daar dagdagelijks... en ik ben er echt geen 40 uur mee bezig, helaas, misschien ook wel... Ja. Uh, uh, mee aan de slag te gaan om te kijken of we dat wat verder kunnen brengen. En dan ligt natuurlijk de eerste taak in te zorgen... Ja, ik zeg altijd, een feestje organiseren is niet zo moeilijk. Dat kunnen heel veel mensen. Ja. Maar er moet ook iemand dat feestje betalen. En Precies. daar ligt de prioriteit om te zorgen... dat we eerst uh, naar allerlei partners en samenwerkingspartners vinden. En dan gaan we kijken hoe we dat op een hele prachtige manier kunnen invullen. Met als doel natuurlijk om die Pride-beweging in Zandvoort weer een stap verder te brengen. Ja, jij hebt heel veel ervaring hè, in de evenementensector. Je bent ook directeur van de stichting Sanford Beyond uh, sinds 2025. Dat is een uh, stichting die events organiseert rondom uh, de Formule 1. Um, ondanks jouw korte periode. Ik weet dat je veel meer ervaring hebt, hè, Rob. Maar uh, rond, die ervaring rondom die Sanford Beyond. Welke learnings hè, uit dat eerstejaarsbestuurder daar... en rondom Sanford neem je mee in je nieuwe klus? Nou, ik, ik ben sowieso iemand die heel veel enthousiasme... ...en energie meebrengt. Daarmee krijg ik altijd wel mensen in beweging. Ik denk in het Zandvoort Race Festival... ...onder andere aan een aantal horeca-ondernemers in, in, in het dorp. Maar in dit geval wil ik vooral kijken... Ja, ...hoe we de, de, de krachten kunnen bundelen. Er zijn zo ontzettend veel initiatieven. En vanmorgen kreeg ik een vraag aan iemand van... ...ja, ja maar al die vrijwilligers die, die, die, die zijn vrijwillig... ...en nu word jij betaald. Ja, maar die vrijwilligers hebben dit gemaakt. En dit staat. En nu gaan we dat verder brengen. En we willen die vrijwilligers niet te veel dagelijks mee belasten, maar die hebben we wel nodig om dat te doen. Dus mijn les is eigenlijk, en het is heel afgezaakt... maar samen kom je verder, als je samen de schouders eronder onder doet... Yeah. En ik kan focussen en ik kan me erop richten... Ja, daar ben ik ervan overtuigd dat er iets moois komt. Dan laten we wel zijn, Pride Amsterdam is natuurlijk super uniek... en super bijzonder en staat als een huis... maar met Pride at the Beach, Pride at Amsterdam Beach... zijn we natuurlijk ook gewoon een plek die heel uniek is. En je ziet dus die hele regenbooggemeenschap... tijdens die Pride Amsterdam, op die maandag... en soms al op zondagavond naar Zandvoort komen om daar ook een prachtig feest te hebben. Ja. En dan, ja, jij hebt, het wel eens over, of jij hebt het net over hoe zie je de toekomst. Wat ik in ieder geval zie, is een prachtige zomeravond... waar we met elkaar een ondergaande zon hebben... en met z'n allen uh, de inclusiviteit vieren. Want dat is het belangrijkste. Ja, nou, je weet het beeld mooi te schetsen, inderdaad. De, het event World Pride Amsterdam komt er ook aan... 25 juli tot en met 8 augustus 2026. En daar willen jullie ook graag bij aanhaken, toch? Zeker, zeker. Uh, uh, ik heb binnenkort uh, uh, een, een vervolgafspraak met de mensen die daar ook bij betrokken zijn... om juist te kijken hoe we elkaar kunnen versterken. En dat kan in een stukje communicatie, dat kan in een stukje programmering. Uh, weet je, het belangrijkste is, we staan allemaal... Uh, om de wereld wat inclusiever te maken met elkaar. En dat is het doel. En dat doen we natuurlijk op een leuke manier. En dat doen we soms misschien wel op een wat. Uh, uh, uh, uh, uh, ik zal maar zeggen, manier die misschien af en toe eens wat uitdaagt. Ja. Maar uiteindelijk is, de, is, is het doel gemeenschappelijk en goed. En, uh, nou ja, en of je dat dan inderdaad met Amsterdam of met Wilkwijk... En het is natuurlijk wel lekker als je als evenement in Zandvoort... daarmee een soort kickstart van uh, kan krijgen. Precies. Uh, dus ja, ik kijk er naar uit. en uh, ik, nou, Je merkt het, ik heb er nu al ongelooflijk <laughs> veel zin in. Maar ik ben er ook van overtuigd... Ja, dat we met elkaar, en dan heb ik het niet alleen over die vrijwilligers in Zandvoort en de betrokken partijen. maar juist ook met die regenbooggemeenschap in die hele provincie Noord-Holland. waar Amsterdam natuurlijk koploper in is. om daar dan een prachtig. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.